Clemens Peters met het NOS Journaal. De Italiaanse regering presenteert binnenkort een nieuw steunpakket van 55 miljard euro. De steun gaat onder meer naar toerisme, landbouw en cultuur. Ook het zorgsysteem moet ermee versterkt worden. De Italiaanse media hebben de concepttekst van het pakket aan maatregelen bestudeerd. Vorige maand kondigde premier Conte al aan dat zijn regering met een pakket van niet minder dan 50 miljard euro zou komen. De afgelopen dag zijn 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 23 patiënten meer dan gisteren, schrijft het RIVM in zijn dagelijkse update. Het dodental van positief geteste patiënten steeg met 63. En dat waren er wel minder dan de dag daarvoor. Toen waren dat er 71. In totaal zijn nu, voor zover bekend, ruim 5400 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.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 Luchtvaartmaatschappij Air France gaat vanaf maandag passagiers temperaturen met een infrarood thermometer. Reizigers met een temperatuur van 38 graden of meer kunnen worden geweigerd. Ze kunnen later kosteloos een andere reis maken. Air France spreekt van een extra veiligheidsmaatregel. Bij zusterbedrijf KLM is vanaf maandag het dragen van een gezichtsbedekking verplicht, zoals een mondkapje. En die maatregel geldt tot zeker 31 augustus. Het weer droog en zonnig. Het is 20 tot 26 graden. Alleen langs de kust en op de wadden is het iets frisser. Morgen minder warm, 14 tot 22 graden. Met kans op een bui en een stevige noordenwind. Namorgen koel met maximaal 14 graden en plaatselijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Natuurlijk hebben we de afgelopen weken heel veel lekkere muziek gedraaid uh, bij ZFM. Maar ik heb bij uh, dit soort uh, muziek wel een beetje gemist hoor. Weer uh, lekker om uh, terug te zijn op de Zandvoorts Radio met Zandvoort op zaterdag. En Zandvoort op zondagmorgen tussen 2 en 5. Je hoorde John Anderson en Hold on to Love. En uiteraard ook dank aan uh, onze collega's. De afgelopen week hebben we een heel leuke... Uh, nou leuk, het ging natuurlijk heel veel over uh, corona een uh, informatief programma gehad tussen 10 en 12 uur... in plaats van uh, de andere programmering. Ook dat uh, is zeker de moeite waard om daarnaar te luisteren... ook aankomende maandag weer met Jaap Koper. Het tweede uur van dit programma. Uh, ja, goed. Nou, uh, Meestal had ik dan de evenementenagenda uh, halverwege het programma. Maar ja, dat, dat zijn wel evenementen... maar niet de evenementen die wij uh, eigenlijk bedoelen. Maar uh, we hebben natuurlijk uh, gelukkig ook ander Zandvoorts nieuws... Maar allereerst nog even een bericht van, uh, van Thomas de Jong. Die was voor ons op het station aanwezig was. Die zag de, de, nog een, de, tijdens het, de, het nieuws een trein binnenkomen. Die was over, overvol weer. Hmm. En de meeste mensen zaten achter in de trein. Nou, anderhalf meter kan je vergeten. En een heleboel geen mondkapjes op, hè? Nicht. Dus uh, wel veel mensen, mensen naar het strand, dan toch nog. Maar uh, in ieder geval, het is beheersbaar. De politie is aanwezig en de handhaving ook. En hier zal wellicht nog op een vervolg opkomen. Dat even tussendoor. Wat ja, dat... ik had jou een, euh, sorry hoor, ik had ja. jou een bericht gestuurd over het uh, maken van een mondkapje van een uh, sok. Ja. Nou heb ik natuurlijk dat zelf ook geprobeerd, Albert Jan. Dus mm -hmm. ik, heb nou, ik heb hem ook bij me. Ik kan hem straks uh, aan je laten zien. Heel eenvoudig, binnen een minuut kan je van een uh, sok een uh, mondkapje maken. Moet je even googelen op mondkapje sok en dan kom je vanzelf op de filmpjes. Best handig en het zit ook comfortabel. Je moet geen oude sok nemen waar nog een paar duizend euro in zit. Dat zit niet lekker al bij dan, nee. maar een gewone sok. Dat is, dat, die kan je gewoon gebruiken daarvoor. Goed, dus wat doen we? Het tweede uur, waarvan Eh <laughs> Uh, wat gaan we doen? Ander Zandvoorts nieuws. Want er is natuurlijk ook andere nieuws... dat al, niet alles over de virus gaat. Dus tweede uur hebben we Ander Zandvoorts nieuws. Na de volgende plaat gaan we schakelen... met uh, Jan van der Leden, onze de, de voetbalenthousiast, uh, de Ling... die altijd de uitwedstrijden voor ons uh, verslaat. En daarnaast is hij dan toevallig ook nog... voorzitter van, uh, van SV Zandvoort. En uh, toen ik hem van de week even belde... van mag ik even bellen? Want Ik ben benieuwd hoe hij die afgelopen acht weken... hebt door, doorgemaakt. En hoe het nou de stand van zaken is bij SV Zandvoort. Zeg ik, nou, bel maar, want we zijn bezig op Duintjesveld met de nodige klussen. Dus na de volgende plaat gaan we even bijpraten met Jan van der Leden. En na ongeveer tien over half vier gaan we schakelen met Marco Termes. Ook natuurlijk over zijn nieuwe boek De Krokodil. Maar ook even, ik kan hem bijna wel raden wat hij de afgelopen acht weken gedaan heeft. Wat denk jij? Schrijven. schrijven, schrijven Heel veel schrijven schrijven. Maar kijken of hij er nog af en toe een wandeling heeft gemaakt. Dat er meer daarover meer rond de klok van tien over half vier. Dus ik zou zeggen ook genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En kijk, doe je via ZFMZandvoort.nl of ZFM-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10a. Wij zeggen goedemiddag het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. We hebben de zin in zonlicht schijnt buiten, de of tweter. Wat willen we nou nog weer? Nou, geef ons wind en zeilen en dan zijn we helemaal blij. Hier is een uh, gauw oud van Splitsing. Lange virus naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton.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 We hopen dat we deze zomer weer los kunnen gaan, om het zo maar te zeggen. En lekker met z'n allen genieten op het Zalfoortstrad van mooi zonnig weer in wind en Zeilen. Ja, daar, daar zijn we echt naartoe na de afgelopen weken. Maar nog even geduld en gewoon rustig aandoen. Hou rekening met alle maatregelen rondom het coronavirus. We hebben weer uh, ander nieuws in het kort voor je. Ja, want uh, Jan van der Leer zit op de fiets. Die, kon, die, die zegt, uh, ik ben aan het fietsen, die moet twee handen aan het sturen houden. Oké. Okay. Dus uh, die bellen we straks rond de klok van half vier even. Waardoor Marco, die luistert ook. Marco, je komt er iets later in, maar we houden je in de gaten. Goed, geheel ander nieuws. Welke zandvoorter verdient volgens u een lintje? Bij Zonneveld, bij velen bekend, was dit jaar de enige zandvoorter... die ter gelegenheid van Koningsdag werd gedecoreerd. Burgemeester David Molenburg deed een oproep om mensen, doet een oproep om mensen aan te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Heeft u iemand in uw familie, vrienden of kennissenkring die zich onbezoldigd inzet voor de nationale, internationale... maar vooral voor de Zandvoortse samenleving, dan kunt u deze persoon aandragen voor een koninklijke onderscheiding. U kunt dit doen door een brief te schrijven naar de burgemeester. In die brief vermeldt u uh, wie er volgens u in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding en waarom. De brief stuurt u via de e-mail naar burgemeesterapenstaartjesandvoort.nl burgemeester U kunt ook schriftelijk uw nominatie bekendmaken. Richt dan uw brief aan burgemeester D. Molenburg... en meld op de envelop strikt vertrouwelijk. Een aanvraag dient uiterlijk voor 1 juli van dit jaar te worden gedaan. Dat lijkt ruim van tevoren, maar er gaat veel tijd in zitten... in het bepalen of iemand wel of niet in aanmerking kan komen... voor een koninklijke onderscheiding. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ja... Ga ze even bij je vrienden en je kenniskringen te, te raden, Rob. Ja, ja, zo, ja, zo is het. Ja, ja. Zo het, ja, ja. ja, zo ja. Echt, niet, Nog wat lekkere Nederlandstalige muziek van ja. Susanne en Freek nu. En vecht van, van, van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg, wat is er nou?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 canzone A far piovere amore Si potrebbe cantarla un milione Un milione di volte Basta seggia Basta seggia Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di Se bastasse una bella canzone, per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, eh. non si dovrebbe lottare. E per farsi sentire dier. Se bastasse una buona canzone. A far da de una mano. Si potebbe trovar ma nel cuore. Senza andare lontano. basta già. De di de kleding, de dedicato a tutti quelli che sono kleding, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente, e sono ai da sempre. Die zijn er aspettando, dedicato die nog. Ik weet graadje of 20, op dit moment buiten hier in Zandvoort. En dit op de Zandvoortse radio. Wat wil je nou nog meer? Je hoorde de zin van uh, Eros Ramazzotti. En voor de mensen die nou luisteren en kijken en die denken... waarom ga je eens naar de kapper? Ja, er zijn sommige mensen die dat denken, Albert dan wordt op je gelet? Ja, er wordt zeker op me gelet. En terecht. Nou ja, de kapperafspraak staat voor uh, aankomende donderdag, dus... Uh, Volgende week hoop ik weer uh, fris en fruitig voor de rode microfoon te staan hier. Voor de rode neus. En ik ben best blij met mijn rode neus. Klinkt ook weer een beetje raar als ik dat zeg. Je ja. hebt hier waarschijnlijk veel uh, in de zon gelegen of andere dingen gedaan. Maar in dit geval een nieuwe plop kap op plop -kap. de microfoon. Goed, uh, andere nieuws. Uh, aangepaste inrichting Weekmarkt Centrum. De inrichting van de weekmarkt in het centrum wordt in juni aangepast. Dat is nodig omdat de nieuwe situatie op het Raadhuisplein niet meer goed aansluit bij de huidige inrichting van het plein. In goed overleg met alle partijen is een nieuwe inrichtingskaart ontworpen. Na de nieuwbouw van het pand op het Raadhuisplein bleek dat bij de, plaats, bij de plaatsing van een aantal marktkramen op het plein... onvoldoende ruimte overbleef voor het terras van Noble Tree Café en voor passerende voetgangers. Om veiligheidsredenen voor de hulpdiensten en om de bereikbaarheid van de marktkramen te verbeteren... moest een indelingskaart uit 2018 aangepast en herzien worden. De oplossing voor het knelpunt werd gevonden door twee plaatsen op het plein samen te voegen tot één grote plaats. Ook op de grote krocht zijn twee kleinere plaatsen uh, samengevoegd. In de huidige situatie werd door de opstelling van de marktkramen het gebruik van de zitbanken... voor onder andere de bezoekers van de markt belemmerd. Dat probleem is nu opgelost. Vooraf vonden de nodige gesprekken met de marktkooplieden plaats. Twee marktkooplieden die nu op de tijdelijke plaatsen staan... tekenen bezwaar aan tegen plaatsing op de voor hun beoogde vaste marktplaatsen. Een andere marktkoopman die op een vaste marktplaats stond... was bereid om mee te werken aan een verplaatsing... en zo vond er alsnog onderling naar ieders tevredenheid een wisseling plaats. De nieuwe inrichtingskaart is ingediend... en naar verwachting wordt de vergunning deze maand verstrekt. Met inachtneming van de marktverordeningen worden de vergunningen voor een periode van 10 jaar verleend. De nieuwe indeling van de markt wordt uiterlijk met ingang van 24 juni toegepast. Daarmee hebben de marktkooplieden voldoende tijd om hun klanten over de nieuwe standplaats te informeren. Dankjewel je wel albert -Jan. Na te lezen uiteraard ook op de ZFM app. Het laatste nieuws uit Zalvoort. Of kijk op uh, ZFM TV. Kanaal 40 Digitaal via Ziggo. Blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes... rondom het coronavirus hier in Zalvoorts. Kanaal 40 gewoon even opzetten... en dan hoor je ook het radiogeluid van Zalvoorts. Dit is CFM. We zijn er 24 uur per dag. En al 30 jaar een begrip hier in de regio. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Helaas kunnen we dit jaar niet echt vieren... vanwege alle coronapartikelen om het te zeggen, maar het komt vast en zeker wel een keer goed. Hier is Ryan Paris en Dolce Vita. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We living like in a Dolce Vita. Mm, gonna dream tonight. We are dancing like in a Doge Vita. We're like some music on een beetje uit de beginperiode van ZFM. De single van Ryan Pears, lekkere zonnige muziek zo op deze zaterdagmiddag. Je de Dolce Vita. Na vele weken kunnen we hem eindelijk weer bellen, Albert-Jan. Ja, gelukkig. Uh, Jan, Jan van der Leden, Hi. goedemiddag. Hoi, Rob. Hoi, Albert. Hé, hey, goedemiddag Jan. Dat is een hele tijd geleden. Ja, absoluut, hè. Zie je zit in de kroeg, dus... Uh... Wij uh, hadden, uh, uh, laten we zeggen, uh, we zijn allereerst even benieuwd, uh, is bij, bij, in jouw familie al, uh, iedereen gezond? Ja, in, uh, ja, ja, ja. we hadden het overleiden van mijn vader, maar het was net voor de periode dat alles begon. Klopt, daar hadden we het, uh, toen de tijd over. Maar uh, uh, geen, uh, geen koortsverschijnselen en geen, uh, geen andere nare bijwerkingen? Nee, bij ons niet. Zover ik weet, bij ons niet. Hoe ben jij de afgelopen acht weken doorgekomen? Geen voetbal, uh, natuurlijk niks te doen op de club. Nou, niks te doen is dus dat overdreven. <laughs> maar rustig aan hoor. Dus, uh, je hebt af en toe wel dat je denkt van nou, ik moet een rustige zaterdag zeggen. Ja. Je mag ook de kroeg niet in, hè, dus wat dat kan betreft. Dus nou. Het is ook niet zo dat je met elkaar gewakker wordt. Nee, hoe, hoe bevalt dat? Nou, af en toe is het eigenlijk iets wel lekker. <laughs> ja. En je hoort ook heel veel mensen zeggen, we worden dikker, maar ik uh, merk er weinig van. Nou, dan moet je toch eens uh, gaan vragen of je iets anders te eten kan krijgen. Nee, nee je, drinkt wat, je drinkt wat minder hè. Ja, dat is waar. Maar goed, ik ben, van, ik ben van geswitcht van bier naar de wijn, maar dat helpt ook niet hoor. Nee. Maar dat vertel, de, de laatste keer, goed, het overlijden van, van je vader, even daar gelaten... Uh, hadden we ook even contact over de stand van zaken op dat moment met de, met de voetbal. Voetbal lag plat. Geen inkomsten uit de, uit de kantine. En, uh, nou, we zijn al zoveel weken verder en uh, er mag weer voorzichtig gesport worden. Hoe gaat ja. dat uh, bij de voetbalvereniging uh, Zandvoort? Uh, nou, wij kregen dus, uh, eind vorige week kregen wij door dat we weer, weer mochten beginnen. En we hebben diverse uh, regels gekregen van de gemeente... ...waar we aan ons, ons aan moeten houden. Dat is uh, door Richard Kreijten en Jack Goetheburen heel uitgeschreven. En een keurig protocol hebben zij uh, samengesteld, dat staat op onze website. En afgelopen woensdag, na uh, beveiligingsdag, hebben zij eindelijk kunnen beginnen. Uh, op, de, op het hoofdveld uh, zijn alle lijnen uitgezet. Vier vakken waarin de kinderen beurtelings trainen. 20 minuten en dan schuiven ze door naar een ander veldje, waar net even iets anders is ingedeeld. Dat was hartstikke leuk. Ik moet ook zeggen, wij hebben gezegd, ouders buiten blijven. We hebben hekken geplaatst op de parkeerplaats en iedereen hield zich daar keurig aan. De ouders wilden niet per se mee naar het veld op en ja, het is echt waar. Ik moet eerlijk zeggen, iedereen heeft zich daar keurig aan gehouden. De kinderen hielden zich er mooi aan bakken neergezet waar zij een eigen telefoontje, een eigen drink in konden zetten. Maar ja, het is, het is jammer, hè? ze kunnen niet douchen, ze kunnen niet kleedkamers in. En de nee. komt is niet dicht natuurlijk. Maar hoe, heb je wat, wat reacties van de kinderen zelf gekregen, dat ze blij waren dat ze weer uh, een balletje mochten trappen? Ja, die waren, die waren dolblij. Je zag ze echt van het veld komen en uh, helemaal uh, bezweet en gewoon nou, vlekken. lekker. Ja. Je zag ze stralen ja. en de ouders vonden het ook prachtig hoor. We hangen je natuurlijk aan de, de binnenkant. De zeiden van nou lekker dat we weer even bezig zijn. Hangt er nou ook een bordje aan de binnenkant uh, op het speelveld? Uh, uh, ouders niet voeren? <lacht> <lacht> Geentje. Nee. Uh, maar goed, de kinderen hebben weer lol. ze zijn weer buiten in, in, de, in, de, in de frisse lucht. Ja. Uh, en vooralsnog uh, ja, blijft die situatie zoals die nu is. Nou, binnenkort mogen, mogen de ouderen ook weer gaan trainen. Oké. Okay. We kregen daarvoor nog regels opgesteld. Maar ik kreeg iets door dat we volgens mij, volgende week, of die week erop, dat de ouderen weer konden gaan trainen. Zou dat uh, niet vanaf uh, 1 juni zijn, eigenlijk gelijk met uh, dat, uh, dat horecaverhaal, zeg maar? Nee, het was. Ik exact... zag. Ja, ik heb het even niet helder, maar wat was het was nog mei. Volgens mij de week voor. Voor één de week voor Pinksterdag. Oké, okay, wat ik vraag me ook af eh, inderdaad met uh, jullie uh, kantine. Die is uh, ook gesloten. Ja. Dus uh, ja, ook al die, uh, al die spullen die jullie uh, ingeslagen hebben daar uh, in, de, in de kantine. Is daar uh, nog iets mee gebeurd of gaat er nog wat mee gebeuren? En ik stel die ja. vraag omdat ik weet van de Sanfordse hockeyclub dat ze een uh, verkoop hebben gehouden van, uh, van uh, de, de spullen, de drank en uh, de, de, de, de, de Snickers, Raiders, weet ik veel wat, uit uh, de kantine. Ja, nou, wij hebben de hele terug kunnen geven. Ook een hoop uh, frisdrank en zo, dat is gelukkig. Ik zag net wel een uh, vat bier staan, wat helaas uh, over tijd is. Dus, dus dat moet weg. Maar we zijn er redelijk goed doorgekomen. We, we hebben natuurlijk een aardige bouwploeg. Die klikken we ook wel wat doen. Ja, oké. Okay. Maar goed. Ja, bouwploeg. Je had het, van de week had je het erover dat er uh, van allerlei klus, klussen worden gedaan uh, op, de, op de club. Waaronder uh, wellicht uh, uh, het opknappen van de, van de bar, et cetera. Nou, binnen is, is, is, is zo er zoverre niet zo heel veel gedaan. We hebben wel nieuw meubilair gekregen. Dat is al... Uh, alle oude houten stoelen zijn weg. En we hebben nu allemaal heerlijke stoelen in het kap staan. Er staan een paar banken waar je leuk op kunt zitten. En die staan nu ook op uh, ruime afstand van elkaar. Zodat als het dat minder weer is en je bent aan het kruisen met die gasten, dat we eventjes kunnen zitten. Maar goed, maar, het het twee, ja. daar stonden nooit uh, de kouds op. En nu hebben we een paar het plan opgevat om de oude truck-outs van, uh, van het hondelveld te verplaatsen. Dus hebben we hebben met met ZSC overlegd hebben we met SLO overlegd. En Pieter Brunnen van de firma Paap die heeft die, uh, die steltonplaten die eronder liggen, die, die zijn verplaatst naar Veld 2. En de oude truck zijn erheen getild en die staan nu op Veld 2. De banken okay. zijn geschilderd en opgeknapt. Dus het is weer heel benieuwd. Uh, acht weken geen inkomsten uit de, uit de kantine. Uh, hebben we nog een beroep kunnen doen op een uh, fonds? Of gedaan? Ja, ja, ja, ja. Is daar al uitslag uh, over? Het bekende fonds van, de, van het Rijk, die 4000 euro. Ja. Die heb ik aangevraagd en die heb ik nog gelukkig gekregen. Oké. Okay. Dat is met een kleine. Ja. Is het, het, is, ja, een doek, ja, het is een doekje voor het bloeden, dat is natuurlijk niet, uh, niet, niet, uh, eigenlijk niet afdoende. Maar uh, het moet, moet niet lang meer blijven, duren dat die bar dicht blijft natuurlijk. Nee, want kijk, als je nou kijkt, onze begroting, die komt altijd net uit, altijd, altijd gelijk, We maken geen dikke winst. Maar de grootste verdiensten heb je altijd de laatste maanden. Ja. Denk eens aan je al die tornootjes die je hebt, de jeugdtoernooien, spannende wedstrijden voor het eerste. We hebben een beetje zitten rekenen. Je mist zomaar 30.000 euro aan de inkomsten. Ja. Als club. En dat is heel veel geld voor ons. Ja. Ben je daar toevallig nog mee over in gesprek geweest met de gemeente Zandvoort? Heb je daar nog iets van gehoord? Over een potje maar misschien? Zijn we zijn daar nog niet over uh, in oh. gesprek geweest. Tenminste in zoverre. Ze hebben wel snel gezegd. Van de huur die jullie betalen. Die eigenlijk voor dit jaar betaald is. Ja. Nou ja. Um, ik weet niet wat ze willen, maar... Ik denk dat we volgend jaar wat minder duur mogen betalen. Nou ja, goed, maar... het is het, ja, het, is het nog niet, hoor. Nee. We werden het nog niet. Dus het blijft, blijft spannend en uh, ja, creatief boekhouden. Maar goed, uh, ik hoop, ik hoop voor, voor, voor, voor, voor alle sportverenigingen... want die hebben natuurlijk allemaal het, dat probleem van uh, dichte, dichte horeca. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar waar ik een beetje bang voor ben... je inkomsten bestaan natuurlijk uit de kantine... maar ook grotendeels uit sponsoren uh, ja. Aangelegenheden, maar de meeste sponsoren of die komen of van het strand of zijn winkels of, of barretjes zien uit het dorp, ja. maar allemaal missen ze inkomsten en allemaal zitten ze nu op uh, op zwart zaad. Ja, dus, kijk je afspraken gemaakt met je, met je sponsoren, maar of je, daar kan je ze nog niet naar houden, vind ik. Ja, nee, klopt. Dat dus dus ook... moet, moet je allemaal een beetje schipperen. En ik denk ook dat we uit moeten gaan van, van een goed van de, van de vaste sponsoren. Die zeggen nou, ik heb gewoon wat over voor de club. En, uh... Ja. En maar zo, zo, we, zo, we, zo wil je liever niet aan je geld komen. Maar het zou, het zou natuurlijk wel een geweldig uh, gebaar zijn als de vaste sponsoren blijven sponsoren. Maar ja, die zitten ook met hetzelfde probleem. Ja, nou daarom. Ze hebben allemaal uh, gebrek aan inkomsten in, in op dit moment. Goed, nou, uh, ja, toch, toch genoeg Sores, en, uh, maar toch uh, de, genoeg vrijwilligers die de schouders eronder zetten om, uh, om het een en ander op te knappen. Dus, uh, en mooi weer erbij. Ja, dat is leuk. Dus, ik uh, ik uh, wens, wens uh, jullie veel, na ook andere sportverenigingen erg veel wijsheid de komende weken. Want op korte termijn zal er wel dus er verandert wel wat, maar natuurlijk niet. Uh, de, de ideale situatie is nog uh, gevoelsmatig ver weg. Nee, ik denk dat we qua inkomsten nog wel even moeten wachten. Oké. Okay. Voordat we weer binnenkomen. Goed. Nou, ik zou zeggen, blijf gezond. Door. Jullie ook. Bedankt voor je tijd en uh, hopelijk tot spoedig ziens. Graag gedaan. <laughs> okay. Dank, dankjewel Jan en een heel fijn weekend. Yo. En tot de volgende keer. Dat was Jan van der Leyden inderdaad over de perikelen ja, rondom het coronavirus en het voetbal natuurlijk van SV Zandvoort, wat daar ook wat ligt. Maar gelukkig mag de jeugd weer beginnen en binnenkort ook weer de trainingen voor de oudere jeugd. Laten we hopen dat het heel snel opgepakt gaat worden. Wij gaan weer lekker door op de zaterdagmiddag met heerlijke muziek uit de jaren 80. Hier is Whitney Houston nog een keer met haar favoriete single I Wanna Dance with Somebody. John, je had het net over wijn met uh, Jan van der Leeden, in plaats van het uh, bier. Maar ik heb net uh, ook alcohol gekregen van Marcus. Alleen het ging op het minkpanel. Oh, Maar het is wel weer keurig schoon daardoor, dus dat scheelt weer. Je hoorde uh, Paula Erdool en uh, opposite Attracts, een van haar uh, grootste hits. En een andere waar ze heel erg mee bekend is geworden, is uh, Straight Up. Hij is aan de telefoon een hele tijd geleden alweer dat we jou gesproken hebben, Marco. Goedemiddag. Dag Robb. Goedemiddag. Hey, een hele goeiemiddag. Fijn dat je er weer bent, Marco. Ja, fijn dat jullie me willen hebben. Ja, waar ben je geweest de afgelopen acht weken? <laughs> Wat heb je gedaan? Nou, uh, naar een beeldscherm st staren. Ik hoor mezelf terug. Heb je de radio aanstaan? Ik niet. Hebben jullie de radio aanstaan? <laughs> ja, ja. Nou, zelf luisteren zeker. Ik, ben je gek? <laughs> nee, hoor. Je, zo nu. beter? Ja, zo is het beter. Oké, okay, als, als Rob... Ik mol... mezelf... hoor <laughs> mezelf nog steeds. Dan ligt daar je telefoon. Ja, nou ja is dat is weet... uh, schrikken, of niet? <laughs> je moest eens weten. Ja, hè? Ja. <laughs> Haren reizen hier te bergen. Maar goed, uh, niet uh, ons wekelijkse babbeltje van hoe gaat het ermee en uh, dit en dat. Maar uh, hoe, wat heb jij de afgelopen acht weken gedaan? Veel binnen gezeten waarschijnlijk? Ja, ik... Uh... Ik zit gewoon thuis, ja, maar uh, het gebruikelijke kratje vodka in de week. Dus ik heb een slokdown. Slokdown? <laughs> ja, lockdown, slokdown. <laughs> <laughs> Briljant. Dus uh, kalmeringstabletten als uh, pinda's, een doos sigaren per dag en een uh, kratje vodka in de week. Nou ja. Is ook een manier. Ik sleep er al doorheen. <laughs> ja, nee, maar goed, ja, je was altijd, toch altijd al iemand die veel achter de computer aan het schrijven was en dergelijke. Ja. Dus wat dat betreft veranderde er niet veel uh, sinds de lockdown? Nee, nee, nee, dat klopt. Ik, ik ben uh, bezig met het volgende manuscript. Daar was, dat was mijn volgende vraag geweest. Want uh, uh, afgelopen week stond in de krant dat de krokodil het daglicht uh, heeft gezien. Ja. En uh, jij bent natuurlijk alweer druk bezig met het volgende manuscript. Wordt dat weer een detective? Of? Uh, dat is een goede vraag. Dank je, uh, dank je. Het gaat je. over een stadje. En uh, het systeem wil niet heel erg draaien. Oké. Okay. Het gaat niet over zandvoort. Nou, <laughs> <laughs> nou, het zou zomaar kunnen dan. Nou, het, ik, ik, ik heb dat stuk gelezen over de toegangswet... Bij het circuit. Ja. En ik heb altijd zo het idee. wij uh, kussen een prins... en we eindigen met twintig kik kikkers. Ja, klopt. Het is, het is uitvoerig besproken. Uh, vanmorgen tijdens. Uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk wel weer een uh, heikel item. Maar goed. Uh, uh, die afgelopen acht weken. heb jij dus uh, voornamelijk uh, gebruikt. Tot, tot deze week. voor het. Uh, vervol maken van je nieuwe manuscript? Ja, weet je, Albert-Jan, mijn leven is uitermate simpel. Ik sta op. Uh, dat ding dat gaat aan. Ja. Uh, en dan begin ik. En dan zien we wel. Ja, en dan uh, vraag ik me af. Van, heb je ook wel eens dagen dat je denkt, van, nou, dit gaat hem niet worden. Ik ga gewoon uh, even langs het strand lopen en even wat anders doen. Nou, die neiging heb ik wel. Maar je wacht tot die bui over is. Ja, maar zo komen er geen boeken af. Nee, nee het, het, het, het is heel simpel. Het is, het is net boekhouden, ook saai. Ja. Uh, dus uh, je moet gewoon opstaan en, en gaan zitten. Net zo lang zitten totdat het er staat. Ja, bij jou is het waarschijnlijk dat schrijven... Uh, zoiets als inderdaad hetzelfde dingetje voor uh, iemand anders... Maar voor mij is het zoiets, als ik, als ik er naar kijk, voor een schrijver... die moet steeds weer een heel ander verhaal uh, voorzienen. Ja. En uh, ja, dan moet je maar opkomen. En als je daar op dat moment niet op kan komen... Ja, dan, uh, dan valt het toch wel even stil. Ja, daar heb ik nooit last van. Dus uh, het is net als met een architect. Uh, die bouwt ook niet elke keer hetzelfde huis. Maar hij kan het wel. <lacht> ja, je, dat is je vak... Of het is je roeping. Het is je hobby. Uh, dus uh, in mijn geval is het mijn hobby. Maar uh, het, het, het, jammer dat, kijk, het feit dat je, dat je dus minder in het dorp komt. Alleen voor boodschappen te doen. Ja. Uh, is, heb je nou ook moeite om personages uh, voor je nieuwe manuscript uh, te, te vinden? zeker te, te verzinnen? Nee, nee, nee, nee. Nee, het, het, het, dingen moeten gewoon heel duidelijk zijn. Ja, dus uh, elk personage moet zijn plek hebben. En uh, ja, je verzint gewoon het, het personage bij die plek. Ja. Het zit veel logischer in elkaar. Oké. Okay. Maar uh, hoe lang uh, denk je dat uh, heb je nog nodig voor dit manuscript voordat de coronavirus regels opgeheven <laughs> kunnen worden? <laughs> <laughs> nou oh, ja. Het is altijd moeilijk om daar een ja. precieze datum te Maar mijn eigenlijke vraag is: ho, hoe lang denk jij dat, uh, dat het nog duurt voordat jij uh, weer een beetje even, af en toe even uit kan gaan en even op een terras kan gaan zitten en uh, een hmm. drankje kan drinken? Ja, ik hou me heel erg vast aan de regels van het RIVM. Ja. Uh, ik zit in een risicogroep. Uh, ik heb uh, astmatische bronchitis. En uh, ik ben inmiddels ook op een bepaalde leeftijd aangekomen. Gisteren zei een dame, je bent een charmante oude man. Oh jeetje. <laughs> nou dan weet je het wel hoe laat het is. Dus ja. ik kan maar beter niet buiten komen. <laughs> Als vrouwen je dat soort complimenten gaan geven, dan ja. uh, kan je beter thuis zitten. Nou ja, goed, maar je, je komt er wel uit om boodschappen te doen. Uh, uh... Ja. Dus je bent, maar dan ook gauw weer, gauw weer naar huis. nou ja Jij houdt je als vele, vele Nederlanders ook aan de RIVM-richtlijnen. Ja. En zoals de meerderheid. Alleen vandaag op het station was het toch even weer, weer spannend. Ja, uh, de, de treinen stonden stil. Van, van schrik. Nou ja, als ze te druk zijn. Ja. Maar goed, jij gaat gewoon... De, nou ja, in ieder geval in juni mogelijk. Dat, wordt, dat zei onze premier... Uh, zou het weer mogelijk zijn om op een uh, terrasje te kunnen gaan zitten? Nou, ik wil eerst naar de pedicure. <laughs> Want ik kan bijna niet naar de koelkast lopen. <laughs> Daar heb je van die, van die schaartjes voor. Uh... Ja, dus ik heb mijn pedicure gebeld. En volgende week mag ik. Ja. Dus uh, ik ben al uh, blij. <laughs> Oké, okay, nou, dus dat mag dan weer. Nou, Rob gaat naar de kapper. Ik ga ook volgende week naar de kapper. Dus we gaan weer een beetje de goede kant op. Ja, het gaat allemaal goed komen. En we blijven positief, hè? Dat moet, uh, ja, dat moet je altijd voor ogen houden. Ja. Positief blijven, hoop en humor. Nou. Dat houd je over in. Een mooie slot aan dit interview kan ik niet verzinnen. Maar ja, daarvoor ben jij ook de schrijver en ik niet. Uh, ik hoop je in juni uh, weer te zien. Of zoveel eerder, maar dan uh, bij in, de, bij de, in de supermarkt. En uh, voor zover, uh, hartelijk dank voor, dat je even tijd voor ons hebt gevonden. En we hopen je spoedig weer uh, in levende Lijf te mogen uh, spreken. Graag gedaan. Dankjewel Marco, en een heel ja, fijn weekend. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Marco Temes. Leuk om hem uh, weer, uh, weer in de uitzending te hebben. En dat gaan we de volgende keer gewoon weer doen. En misschien wel een keer op zondag. Op zondag gaan wij ook beginnen, jawel, met Sanford. Op zondag, ben je er al klaar voor, albert Daar uh, Dan ga ik morgenochtend uh, hard aan het werken. Morgenochtend, Net ja, flink, flink werken. Flink werken. Een uurtje of zeven of zo. Mooie tijd voor zondagmorgen. Nou ja, dan lig ik toch in bed, hoor. En dan uh, luister ik naar de radio. Misschien wel een heel versum 3. Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera? Para. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers een drie bestond nog weer, maar iedereen zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljazor.